Het nieuws en het weer Van 1 uur Klein stukje Birdland En uh, ik zou zeggen Tot zo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 Politie en justitie hebben vorig jaar opnieuw meer telefoon- en internetverkeer afgeluisterd. Vooral het aftappen van internet vertoonde een grote stijging. Dat hangt direct samen met de forse toename van het gebruik van smartphones. Dat schrijft minister Opstelt aan de Tweede Kamer. In 2011 waren er ruim 3300 internettaps. Vorig jaar steeg dat tot bijna 17.000. Dat is een vervijfvoudiging. In 2012 steeg het aantal telefoontaps met iets meer dan 3 naar ruim 25.000. In mei is 1,8% minder aan goederen en diensten besteed dan vorig jaar. De afgelopen twee jaar dalen de consumptiebestedingen vrijwel onafgebroken. Volgens het CBS is vooral de consumptie van duurzame goederen sterk afgenomen. In totaal hebben de Nederlandse huishoudens 8,7% minder uitgegeven aan auto's, kleding en huishoudelijke artikelen. De consumptiebestedingen hadden nog lager kunnen uitvallen als het weer in mei warmer was geweest. Het relatief koude weer zorgt ervoor dat er meer gas werd verstookt.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 Het weer volop zon, alleen in het noorden en noordoosten vanmiddag wat bewolking. Middagtemperatuur tussen 25 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnans bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Radio Stiphout. Op de Grote Kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Dat softige, die sentimentaliteit. De Jos die bent. Nog zoiets. <lacht> Luister mensen.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 niet met muziek maken te maken. Muziek maken doe je met je hart. En er is niet met je tongetje bek... waar het op een telefoon staat de hengsten. <lacht> je zal een componist zijn, weet je wel. Gezwoegd hebben op een mooie melodie. En dan gaan die mafketels... want dat zijn het! Die maken het kapot! En waarom? Waarom?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 Nee, nee, want de hele dag is het van... En dan is je laatste verzorgen weg, en dan tegen elkaar. Zeg, ik heb die gozer helemaal onder gekwijld. En dat is wat er gebeurt. Ik wil naar de berede politie kijken. Ik wil naar de berede politie gaan. Ik dacht, dan kunnen we samen eerst wat baan mee eten. En dan de mensen alle langs de weg gaan we staan. Ik wilde naar de berede politie kijken. Maar helaas ging niet meer met me mee. Toen ben ik zelf ook maar thuis gebleven. Maar in mijn eentje vond ik niet zo'n goed idee. Had ik idee en van je tralala. Hatsy flatsy boats, <laughs> Hatsy flatsy boats, Hatsy flatsy boats, the day, all the day, all the the day, all the all the Knoky, knoky, knuts. Knoky, knoky, knuts. Find your friendly, dopsy, knopsy, popsy, burly, dopsy day. Fröly, dopsy, popsy, burly, day. All day, give Find your... Brrr, order it! I order it, man. I order it, man. I order it, man. La, la, la, la, la, la. La,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 Oh, dat Ik vond wel een goed idee. Don't kill that man that Man, he could be the one that brings you gifts for Christmas, don't kill that man, don't kill that man, he could be the one for free without the dawn. naam komen? Ja. Oh, wat dat was het. Goed. Um, ik hoop dat we nog uh, luisteraars over hebben. Ja, vast wel. <laughs> Na Hans even. En uh, zijn verhaal over de bent Geniaal. Geweldig. Mm. En uh, daarna natuurlijk Anouk. En uh, Anouk. Ja, dit loopt allemaal in elkaar door. Joh. Dat moet wel even een beetje rustig aan uh, Juffrouw Jannie is ook weer in de studio. En ik weet... Ja? Ik weet dat ik juffrouw Jannie altijd heel blij maak met dit liedje. Ja, dat weet ik. Luister en huiveren.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 versie van het liedje. Wel van Redbone hoor. Dat overigens wel. Maar het was iets moderner. Hey, uh, je had toch een leuk Frans liedje, Albert-Jan? Hoorde je ja. net van uh, François de Ardi? Going back in the sounds of a nation. It's your flashback, back, back, back, back, back. back. back. Ah, nee, dat is in deze, <laughs> nog. Nee, dat is in deze <laughs> nog. Ja, we zijn in Franse sferen. We gaan terug oh? naar uh, de jaren, eind jaren 60? Nee, nee, nee, dit zichtbaar. is 1963. 63, ja, dank. Dan, We zijn er toen achter gekomen toen we voor, uh, uh, in afgelopen maart uh, de hits zochten in verband met het 50-jarige jubileum van het Beatles album Please Please Me, nou, waar we toen dat hele programma aangewijd hebben. En toen kwamen uit hits uit 1963 kwamen we dit tegen. Komt ze. Françoise Ayrdi. Tous les garçons et les filles. Tous les garçons Les de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est. ZANG EN Hey. Hoezo? Nou, omdat die stereo is. Oh. Dat, dat, dat, dat, die singeltjes waren toen de tijd allemaal nog mono in hey. 1963. Dus het is wel de dure versie dit. Als je dat al kon hebben in 1963, stereo zeg. Hallo, <laughs> goedemorgen. Nou, dan had je geld hoor. Toch? Maar goed, we hebben een heleboel oudere dames hier een plezier mee gedaan. Zou dat? Dat weet ik wel zeker. Oh. Dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. Nou, dat nou, ben ik bijna zeker. Zijn dat al die oude dames die nog met papieren popjes spelen? Of niet? Nou, toen ja. Toen, toen wel. Je hebt te oud voor de pop en te jong voor de jongens. Ja, ja. Dit is uh, John Major. Paperdoll. En dat is weer even nieuw. In 2013. Paper doll come try it. Out that black chiffon. Here's a dress of gold and blue. Sure was fun being.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 Van uh, John Major. Vind je niet, Mooi plaat hè? Ja, ja. mooi plat. Lekker lounge muziek. Heet ja, dat. lekker een lounge. Lekker zo bij lekker de lunch en zo dat je net je een brood... Op het terras in, uh, ja. aan het strand. Wat doen, ja. We? Ja, we... Wat doen we hier eigenlijk? <laughs> <laughs> je woont net een broodje en er binnen zitten pompen in een mooie prachtig achtergrond lekker, die peperdal. Dus wel even lekker, natuurlijk, hè. Ja, nee, je ziet. Ja, dat is dingen ja, dus lekker. We hebben straks om uh, half twee hebben we ook nog de agenda, dames en heren. Want die heeft Albert Jan helemaal keurig uitgezocht. Uh, en we ja. hebben ook nog dit. Ach.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 Amazon op zaterdag. was <laughs> in Presentatie Rob Vos en Albert Jan Harms. Ja. ja, het is uh, lekker uit de film Life of Brian komt het oorspronkelijk en u herinnert zich natuurlijk die fantastische scène... Ja. ...met al die figuren aan die kruizen. <laughs> En, en die voetjes, hè? Ja, die voetjes nee, allemaal. Nee, Meeswingen. Ja. ja, het is echt geweldig. Uh, Monty Python's Flying... Nee, niet... Fly, ja, Monty Python's Flying, flying circus. circus. ja Zo was het. Uh, we hebben ook uh, wel dus af en toe wat nieuws. En nieuw Nederlands talent, dames en heren. Daar kwam ik van de week toevallig achter. Want uh, een neef van mij belde me op en zei... Heb je dat nummer gehoord? Ik zei, nee, dat ken ik eigenlijk niet. Hij zei, moet je eens luisteren, dat is leuk. Nou, oké, okay, heb ik gedaan. En uh, het klonk zo. You... Been sleeping too long and it's dark Het jongetje heet uh, Douwe Bob heet hij en uh, het is gewoon leuk. Het is gewoon hele lekkere, lekkere, muziek. Hij heeft goed naar de Beatles geluisterd, dat kun je goed horen. Maar het is, hij is 21 jaar. Het is gewoon een jong talent en dat, is, uh, dat, uh, vind, dat vinden wij leuk, toch? Is het? Kan je heel leuk? Ja, dat is ook heel leuk. Muziek nou, van eigen bodem. Muziek van eigen bodem, ook dan nog een keer. Ja, dat is heel gezellig natuurlijk. Hé, hey, uh, Albert-Jan, uh, de agenda. Nou, Zandvoorters en omstrekkers hoeven zich in ieder geval niet te vervelen de komende dagen. En zeker vandaag ook niet, want het blijft natuurlijk prachtig weer hier in Zandvoort. Zowel in het dorp als het, op het strand zijn er van allerlei dingen te doen dit weekend. En allereerst even voor de jeugd. De recreade is nog steeds in volle gang. En er zijn van allerlei activiteiten worden er georganiseerd voor de jeugd. Tussen 4 en 12 jaar de komende dagen nog. Kijk voor meer informatie even op de website van het VVV of ga even naar www.recreade2013.nl uh, En wat hebben we nog tot slot met zondag is er natuurlijk nog steeds de kermis op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard. Er zijn zo'n 30 zaken opgebouwd voor de oudere jeugd. Staan er een autoscooter, een number one trip en een rupsbaan klaar. Toppers op de kermis in Zandvoort zijn wederom de breakdance en de turbopoliep. Voor de jonge kermisbezoekers staan er een draaimolen en een mega salto trampoline opgesteld. Woehoe! Dat alles speelt zich af op het, in, op het rond het Badhuisplein. En dat begint s middags om 12 uur en dan gaat door tot s'nachts 1 uur. En voor meer informatie kunt u kijken op www.kermiszandvoort.nl. Www tot en met aanstaande zondag. Dan gaan we verder kijken. Op zaterdag 20 juli is een groot strandfeest About 40+, Plus, dus 40 jaar en ouder. En dat alles speelt zich af in Beach Club 10 aan de strandafgang De Vauvage nummer 10. De entree is gratis en u bent vanaf 7 uur tot 12 uur van harte welkom. En uh, morgen uh, vindt dan weer die About 40+, Plus feest plaats. Na het su succes van afgelopen keer in het dorp zal het feest ditmaal losbarsten op het strand. Met als thema Flower Power Ibiza-style zullen de beste hits van de jaren 60, 70, 80 en 90 worden gedraaid. En wel door DJ Erwin van der Wouden. En vergeet niet Dress to Impress. Dus uh, morgenavond Beach Club 10 vanaf 7 uur. Strandfeest About 40+. Plus. Dan is er ook nog een danceparty op 20 juli, aanstaande zaterdag dus, morgen dus. Is de haven van Zandvoort, strandafgang Paulusloot nummertje 9. Dat kost 10 uri per persoon en dat begint ook om 7 uur en duurt tot 12 uur. De DJ's in de haven van Zandvoort zullen u deze avond met een zonnige muziekmix verzorgen... met zoele letten, Arabische Rai, Afrikaanse ritmes en Gypsy en Balkan beats. Afgewisseld met de nodige lekkere funk, disco, soul, rock en hedendaagse jazz, dance dance. Voor meer informatie verwijst bij u naar www www.boeddahdance.nl www Morgenavond, de haven van Zandvoort. 10 euro entree, vanaf 7 uur tot 12 uur. Dan de kermis hadden we al gehad. Wat hebben we dan? Dan gaan we naar de zondag. En dat is voor de klassiek liefhebbers. Want dan is er weer het kerkplein zomerconcert. En dat speelt zich af in de protestantse kerk aan de poststraat 1. De entree bedraagt 5 euro. En dat begint allemaal om 3 uur. Het kerkplein zomerconcert. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Uh, voor meer informatie kijkt u op www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl. Dus aanstaande zondag vanaf drie uur in de Protestantse Kerk. Het Kerkpleinconcert, zomerconcert. Dan voor de jeugd, nou ja, voor de oudere jeugd, voor de strandgangers. Ik kan me daar iets bij voorstellen, want dan is het weer tijd voor Zandvoort Alive. En dat speelt zich allemaal af rond Mango's Beach Bar in Brussel's aan zee. En dan heb ik het over Boulevard Bernard 14 en 15. De entree is gratis en alles begint om 4 uur en duurt tot 12 uur. En uh, Zandvoort Alive gooit het over een net iets andere boeg, maar ook niet helemaal. De Rotterdamse housegod wordt ingewisseld voor een Amsterdamse housegod met Erik E., op de line-up, al zeker 20 jaar is deze dj... op de toppen van zijn kunnen bezig. Dus uh, Zandvoort Alive, groot feest op het strand... met prachtige ondergaande zon... vanaf 4 uur zondag 21 juli. Dus uh, spoed u naar Mango's Beach Bar en Brussels aan zee... voor dit gigantische spektakel. Zandvoort Alive. Dan uh, voor de kunstliefhebbers aanstaande zondag... is er nog een expositie van Galerij Arne die wordt exposeerd in de haven van de Zandvoort. En dan hebben we het over boulevard Bouwelsloot, nummertje 9. En u bent vanaf 11 uur s morgens uh, van harte welkom. Een dagje aan zee met Galerij Anee. expositie, workshops... kunstenaars aan het werk, veiling, Arnee aan zee... diner met de Arnee aan zee DJ. De drie workshops die worden gegeven zullen doorgang vinden... bij voldoende aanmeldingen. Meer informatie en aanmeldingen kunt u zich uh, vervoegen... bij info apenstaartje galerie info galerieanee.nl nl Least, zet u dat vast ook even in uw agenda. Op 28 juli is het zover. Dan is het Amsterdamse Beach Festival. Diverse activiteiten. Waaronder live muziekfestival. In het centrum. 28 juli. Is de filler op? Ja. Goed. Dan hou ik er ook mee op. Dat was hem. Baby, it's a dream come true. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. to stay. Ik had meer beloofd hè, dat ik u deze versie nog even zou laten horen. Eerste euro hebben we de Searches gedraaid met het origineel. En dit is wat uh, Paul Kerk ervan gemaakt heeft. En ik vind, het, ik vind het leuk. Ja, ik vind het gewoon te gek. Every time you walk in my room. Uh, of walk in the room. En dat is Paul Carrick. Dus um, Albert John, uh, dames en heren, heeft een liedje gevonden voor... Uh, voor, voor zijn oude verkering. Ja. Voordat hij zijn huidige vrouw kende, heeft hij verkering gehad. Dat was de dochter van mevrouw de Bruin. En. Uh, weet je dat je niet, helemaal, niet, helemaal, helemaal niet ver vanaf zit? <lacht> <lacht> hey man, ik heb je doopsel gelicht. Ik ja. weet alles van je. <lacht> ik weet alles. En uh, toen stond op een gegeven moment mevrouw de Bruin. Die wilde niks van die Albert-Jan van die rode weten. Die dacht, nou, ik denk: Nou, mijn, mijn dochter moet, ik moet geen rode schoonzoon. zei ze toen op een gegeven moment doodleuk. En toen dus, uh, heeft Albert-Jan een liedje gemaakt. Weliswaar ja? in het Engels, hoor. maar hij heeft het in het Engels gemaakt. Maar je, je grote lijnen klopt je verhaal. Ja, weet ik. Maar goed. Zal eh, ik hem in starten dan? Ja, maar? start hem maar in. Gaan we doen. Ja, Albert-Jan zingt dus Mevrouw de Bruin, u heeft een mooie dochter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls are her something rare. You got a lovely daughter Dat, dat, dat leuke accentje ook hè? Hermans, Hermans waren dat Pieter Toole heet uh, de liedzanger daarvan uh, Ze draaien trouwens nog steeds Alleen niet met Pieter Pieter die heeft uh, er intussen de brui aan gegeven Maar um, ze doen het nog steeds En dat is wel leuk uh, Ik weet nou niet even, Ik zit een beetje naast de microfoon te lullen Dat kan natuurlijk niet um, Even kijken, wat had ik nou weer klaargezet Even kijken hoor Oh ja natuurlijk Death Punk en dat heet Get Lucky Wat is this I'm feeling If you wanna leave I'm with it.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 Het laatste nieuws is de stemming tussen Haarlem en Leiden... wat betreft het spoor, betreft als u die kant op moet vallen Bij Heemstede Aardenhout is weer opgeheven. Ofwel, terwijl alles rijdt weer. En zo houden wij u maar op de hoogte. Zandvoort swingt, CFM swingt met Def Punk... En het komend weekend, natuurlijk, met de beachparties. en weet ik het allemaal niet. 14 plus parties, wat er allemaal gebeurt, het zwingt in Zandvoort. En dat gaat nog wel even zo door. Het is jammer dat er geen jazz behind the beach is, maar oké. Okay. Eind augustus zijn wij er ook weer met de band. Dat is misschien wel even leuk om dat even te weten. Uh, op het, op het uh, raadhuisplein staan we dit keer. Tijdens nee, het uh, gasten. Nee, tijdens het uh, Classic Grand Prix. Historic nou, Grand Prix, weekend. ja, zo is het. Zo was het. Ik de, de, uh, moest wel lachen. Er stond op de, op de posters dat de van XL bent. Ja, dat was ook mijn vraag geweest. Ja, ja. We moeten zeker allemaal XL t-shirts aantrekken dan of zo. <lacht> nee, we zijn gewoon met z'n vijf hoor. We hebben een speciaal gast hebben we die dag. Sven Duif. Jawel, dat wordt een speciale gast. Met allerlei zangerissen gevraagd. Maar ze waren allemaal bezit. Ja, ja, geeft allemaal niet. Sven is ook leuk. Dus de, die doet mee op 31 augustus uh, met ons. En dan gaan we een gezellig feestje van maken. Zet u het in uw agenda. Zet het in uw agenda. 31 augustus. Ja. Ruud Janssen XL. Ja. Live op het Raadhuisplein. Ja. tijdens Dat wordt een giga feest. Er, hoor. Ja, dat wordt een feest. Hè? We gaan we allemaal racewagenliedjes spelen en zo. Nee, heb je dan ook al een piano voor mij geregeld? Ja, ja, ja. Ja, ja die piano voor jou, die staat er. Nee, nee. En je bongo's liggen ook klaar. Hoor. Ja, dat is wel goed. Hé, hey, hoe heette die verkering van je nou eigenlijk? Geen flauw idee. Maar dan gaat de Beach Boys ons uitleggen. Oké. ba ba ba ba ba ba ba ba For for man saw Barbara so I thought I'd take a chance with Barbara Ann, you got me rocking and a rolling, rocking and a rolling, Barbara Ann, ba ba ba ba Barbara Ann, ba ba. Van de band, maar het was wel een grote hit voor ze. De, wel leuk. Klinkt wel leuk. Vond je niet? Ja. Vond ik het. vond het wel leuk. Ja, ik vond het ook wel leuk. Hey, heb jij nog een beetje stoffie hoor? Oh god. <lacht> <lacht> nou, ik ben erg benieuwd. Nou je, ik heb hem eens inderdaad voor. Uh, in, uh, we, uh, ja, we hebben hem al eens ingedaan. En ik vind hem helemaal te gek. Die um, N? Ja. Wat? wat was dat nou weer? Ja, oh, de Oh, juist. Jou, het knopje stond nog open. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Maar goed. Ik hoor die keukengeluiden komen en ding dingen van nou. Nee, hij is aan, hij is aan de telefoon. <laughs> oh, ik dacht dat de die bent binnen het <laughs> Dit is Within Temptation. Skyfall.